Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Turkije wil niet dat Zweden en Finland lid worden van de NAVO. De Turkse president Erdogan zegt dat hij de toetreding van beide landen tot de NAVO gaat tegenhouden. Finland heeft gisteren een officieel verzoek ingediend om lid te worden. Zweden doet dat deze week. Turkije gaf eerder aan al niet enthousiast te zijn. De Turken zeggen dat er in de landen terroristen wonen. De president Erdogan dwarslicht is er wel een probleem. Want alle NAVO-lidstaten moeten het ermee eens zijn dat Finland en Zweden erbij komen. Gezondheidsminister Kuipers waarschuwt dat iedereen zich moet voorbereiden op een nieuwe coronagolf. De minister vindt het aan sectoren zoals de horeca, het onderwijs en bedrijfsleven om zelf met een plan te komen. Niet iedereen in de Tweede Kamer is het eens met de uitspraak van Kuipers, zegt politiek verslaggever Albert Bos. We vinden dit de werkwijze van Kuipers toch ook wel vrijblijvend. Wijzen ook op de praktische bezwaren, want hoe bepaal je nou straks welke sector, wanneer, welke maatregel moet gaan nemen... Maar Kuipers houdt hier aan vast, wil over een maand met meer komen. Dan wordt duidelijk hoe Nederland ja, in het najaar eraan toe is, welke kant het ongeveer opgaat. Want dat werd vandaag wel duidelijk. Het kabinet houdt in de herfst rekening met hoge besmettingsaantallen. Experts waarschuwden eerder vandaag al dat Nederland niet goed voorbereid is op een nieuwe golf. En deze artiest heeft maar liefst twee Buma Awards in de wacht gesleept. DJ Tiesto kreeg er eentje voor zijn Nederlandse succes en zijn internationale. De Buma Awards worden ieder jaar uitgereikt aan Nederlandse artiesten die in eigen land of daarbuiten hits scoren. Zangeres Ilse de Lange kreeg dit jaar een speciale oeuvre-award. Een totale verrassing, zegt ze tegen RTL Boulevard. Het kan totaal uh, uit de lucht vallen voor mij. Omdat ik dan ook eerder denk, gewoon, ja, toch iets ouder of zo. Dus uh, nee, heel bijzonder.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 Just keep the faith Through. You hear the noise of different minds outside your window, and what is left of yesterday is sinking in. So you take a breath and turn your head to see what's out there. Anything to get away from all the nightmares. The sun is up, but the sky is gray and the wind is bleak. You take a look at the world, but don't know where it's going. What lies ahead of the road is only uncertain. You stumble along with the pain and carry. Your apathy makes you wanna close all the curtains And lock yourself up, but even though it is hurting with the foolish but good amid these oh me oh life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 I'm the fake flowers to the vase, I don't know where they're rent I just make tunes and let God make the bigger plan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 Uh, in 2021, zeg maar dat goed? Nee, uh, dit was toch. Uh... Of het was ja, 2021 is die inderdaad uitgekomen. Ja. Was dat de laatste lockdown? Uh, nou de, de, laatste de, laatste lockdown. lockdown de laatste lockdown was met de Omicron-varianten waar we ja. helemaal, helemaal geen. Uh... Dan... Die zagen we niet aankomen en uh, ineens ja. ging alles met kerst uh, gewoon dicht. Punt. Ja, precies dat. En toen uh, hadden we nog net een single release party. Uh -huh. Nou.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 ...in het voorjaar een beetje lekker muziek te maken. Dat, dat idee heb ik soms erbij, als ik er naar luister. Oh, dat is uh, tof om te horen. Thomas moet wel echt eerlijk zeggen, ieder vrij moment... ...Thomas is ook mijn vriend en de gitarist en song songwriter... Uh -huh. ...en degene die dus net um, het nummer The Constant zong. Ieder vrij moment, ik we me echt maar mijn kont te keer wel pakt als de gitaar...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 deeltjes, ideetjes van nummers, voornummers. Maar ja, wordt dat? Uh, ja, maar wordt dat? Ja, maar wordt dat ook uh, uiteindelijk dan een, een song? Want sommigen halen dan de jezus uh, de eindstreep. Nee, maar um, um, soms zijn het gewoon sowieso goede oefeningen. Elke puzzel die je legt is altijd een goede brain training. Mm -hmm.